Het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Duitsland is gebeurd doordat de chauffeur onwel werd. De bus van Hatro Tours reed afgelopen nacht in de berm en kwam op zijn kant terecht. Daarbij raakten de chauffeur en vijf anderen gewond. In de bus zat een kerkkor Maurik in de Betuwe dat op weg was naar Keulen. Bij protesten tegen een kolencentrale heeft de Britse politie 21 milieuactivisten gearresteerd. Zo'n duizend actievoerders probeerden de centrale in Nottinghamshire te bezetten. Toen ze het hek wilden forceren braken er gevechten uit. Verschillende activisten en een politieman raakten gewond. De demonstranten willen sluiting van de kolencentrale. De eigenaar zegt dat de kolencentrale aan de milieunormen voldoet. In Madrid is massaal gedemonstreerd tegen een nieuwe abortuswet. Volgens de organisatie waren er anderhalf miljoen mensen op de been. Ze keerden zich tegen het wetsvoorstel van de socialistische regering om abortus makkelijker te maken. Nu kan in Spanje een zwangerschap alleen worden onderbroken op medische indicatie. De anti-abortusbetogers konden op kosten van de kerk gratis naar Madrid. En in de Eredivisie heeft FC Twente zijn koppositie behouden door een overwinning op AZ. In Enschede werd het in blessuretijd 3-2. PSV won thuis moeizaam van Heerenveen. Lazovic maakte 10 minuten voor tijd het enige doelpunt. In Amsterdam won Ajax met 4-0 van Willem II. En Breda won thuis met dezelfde cijfers van Vitesse. Het weer vannacht droog en koud, plaatselijk lichte vorst en ook kans op een mistbank. Morgen af en toe zon, in de ochtend mogelijk wat regen en 11 graden.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 Zaterdagavond, bijzonder goedenavond. Welkom bij leuk erbij. Bent. Een wandeling over het strand. Door de duinen en het centrum van Zandvoort. De komende twee uurtjes, zoals je ons gewend bent, blokjes met showbiz nieuws. De party update, Nightwalk 10. En straks vanaf 12 uur nog minder onze eigen resident DJ Mauser. Een uur lang. Live op je radio. Marie zijn lekker muziek. Onderweg zometeen Cascara en je Evacuate the dance floor. Zeven, die even de laatste verschijning van Armand van Helden. Van Amen. En het is een nieuwe versie. Dan dus zou je denken, een nieuwe versie? Nou, hij lijkt best wel op het origineel. Van naar 2010, de Starkiller 2010 remix. Dat nu hier op GFM Zandvoort. En natuurlijk op voor FM.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 Heating up, move on and accelerate, push it to the top. Come on and heat that cube, feel the club is heating up. Move on and accelerate, you don't have to be afraid. Now guess who's back on a brand new track? They got everybody in the club going mad. So everybody in the back, get your back up off the wall and just shake that thing. Go crazy, yo lady, yo baby, let me see you wreck that thing and drop it down low, no Let me see you take it to the dance No no Everybody in the club. Everybody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 Oh, Beste van dance en R&B in een mix hier op CFM Zandvoort er natuurlijk op Dance voor de verwoorden muziek van Cascade met Evacuated Dance Dancefloor. Als opening de laatste verschenen in de nummer 1 in de Beatport eh, top 10 van uh, afgelopen week. Of vorige week. Je weet het maar nooit waar weet het vooral bent. Ik weet het vandaag voor vooral vandaag. Maar in heel veel van de week stond nummer 1. Arban van Helden met Fang Van Nam aan de 2010. De Starkiller 2010 remix. Skates, Kaskara, hoe je wil noemen. En toen horen we zojuist Jason Sean. Future Lil Wayne wordt nogal de met de paard Down. En de volgende plaat is van Jamie Foxx. En dat doet samen met Timbaland met I Don't Need You. Dat u hier op CFM zomertijd zometeen eens even kijken wat voor leuke showpacks we allemaal hebben. Uh, I'm playing show, yep. and that's funny. Yep. Cause I've seen it before. Yep. You wanna hold my hand? Yep. You wanna hold my hand? Yo, yep. you got love for sale? I uh, don't need it. I don't need it. Options. Oh. Any money and in my name, you got a minute. It was a long time ago. You want to spend my time? You want spend my joke? You got love for sale. I don't need it. I don't need it. Anders. NW Nightwalks, Show Facts. Show Facts, Leona Lewis gemappt door een fan. Tijdens een sier-sessie kreeg Leona Lewis ineens een kaarde klap in haar gezicht. Volgens getuigen had Leona net een krabbeltje voor de man gezet op, het, uh, op haar boek. De autobiografie Dreams. Zodra hij in pocket was, zodra de in pocket was, haalde de man uit. De bodyguards van Leona hadden de man te pakken voordat hij nog eens kon uithalen. Hij wilde gewoon twee keer aan. De sessie werd direct afgekapt. Leona's biografie ligt vanaf eind deze maand in de Amerikaanse winkels. En uh, na afloop liep ze met de zonnebril de pand uit. Dat, uh, de man het toch goed geraakt. Waarom? Uh, ja, ik heb geen idee. Het uh, staat er verder niet bij, maar in ieder geval als je op internet even kijkt... dan kom je zeker foto's tegen van... Uh, in van de man, maar zeker van de, van de, van de klap die hij gegeven heeft. Taylor Swift is zes keer genomineerd voor Amerikaanse Music Award. In Nederland scoorde Taylor Swift tot nu toe alleen een bescheiden hitje met het nummer Love Story. Maar in Amerika is de 19-jarige Boomy business. Taylor is namelijk maar liefst zes keer genomineerd voor Amerikaanse Music Award. Na Taylor volgt Michael Jackson met vijf nominaties. Lady Gaga, The Kings of Lyon Beyoncé, The Black Eyed Peas en M&M zijn genomineerd voor een prijs de lijst met kanshebbers wordt samengesteld op basis van hoeveel zendtijd de artiesten hadden en hoeveel ze deze verkocht zijn de uiteindelijke winnaars worden door online stemmers uiteindelijk toch gekozen en wie precies met de prijs naar huis gaat dat horen we op 22 november want dan is de American Music Award. Eh, huisje, boompje, beestje voor Lily het begint te hiedelen bij Lily Allen de beste zangeres zegt helemaal klaar te zijn voor het huisje, boompje, beestje. Lily is zelfs al op huisjacht met haar vriend Sam Cooper. Lily en Sam hebben sinds begin dit jaar een relatie met elkaar. Lily heeft... En verschillende makelaars informatie opgevraagd over appartementen die te koop staan in de Londense wijk Primrose Hill. Maar Lily zoekt geen luxe appartement. De zangeres zoekt een bouwval die haar vriend daarna kan verbouwen tot een liefdesnestje. Lily's vriend Sam is een echte pro als het gaat om verbouwing en het ontwerpen van een huis. Daarom wil ze graag een huis kopen waar je nog veel aan moet, moet doen, er moet nog veel aan gebeuren, zodat ze er een eigen liefdesnestje van kunnen maken. Mogelijk hebben Lil en Sam iets te hoog. Euh, hebben ze al iets op het oog? Want tegen vrienden hebben ze gezegd dat ze begin 2010 in een nieuw huisje gaan wonen. Waarschijnlijk duurt het daarna ook niet lang voordat de kinderen komen. En Lil heeft namelijk al gezegd dat ze graag moeder wil worden. en een gezinnetje wil beginnen met Sam. haar microfoon wordt in dat geval aan de wil gehangen. want ja, het gezinnetje gaat ervoor op een carrière. En uh, Sugar Babe Nibbleslip. Sugar Babe Amel. Amiel. Hij heeft een nieuwe manier gevonden om fans te trekken. Ze flashte een van haar sugarbooks in de promo van de videoclip Empowered Girl. Het is de eerste single van de nieuwe formatie met nieuwkomer Jade Ewen. En de oude garde Emily en Heidi. Zo'n nippleslip zorgt natuurlijk voor de nodige publiciteit, die ze de beest te hebben. De is te zien in een strak opzet wat de boel bij elkaar zou moeten houden. Dat gaat best lang goed, totdat de armen in de lucht gaan. Maar Tepel komt gezellig even om de hoek kijken. Datzelfde productie van de promo die over het hoofd gaat zien is toch wel erg opmerkelijk. Of was deze nippelslip helemaal gepland? Nee, tegenwoordig weet je het niet meer, hè? Dus, uh, je gaat het vanzelf zien in de, clip van, uh, de nieuwe clip van Beyoncé. Nee, de Sugarbabe. Hoe kom ik nou weer Beyoncé? De Sugarbabe. De Sugarbabes met, uh, ja, met het plaatje About a Girl. Het is over het kort blokje met nieuws. Shownieuws, wel te verstaan. We gaan door met muziek, want ik raak er helemaal heel in de war met al die rare berichtjes allemaal. Nippelslip, hè? Gate Tube, Hamburger, Fusion, Joliet, Sikora, King's of, Cigalo. Dit is een nieuw plaats, promotie. Ik wil even vertellen of we deze plaats we hebben gekregen. Ik moet hem promoten. Ja, ik ben een beetje trouwelijk, dat hoor je waarschijnlijk wel. Ik moet hem promoten, of ik moet, ik moet niks, Maar het is namelijk eigenlijk de opbrengst, uiteindelijk als het een hit gaat worden. Uh, ja, naar, uh, naar een huis voor, uh, ja, voor kinderen in, uh, in Afrika. Want die hebben het niet zo best allemaal. Dus deze plaat is een soort promoplaat. En uh, de kinderen die de achtergrond hoort, die zijn ook uh, van dat huis. Dus uh, de kinderen hopen met het geld. samen uh, met Tube en Berger en Juliet Sikora om geld bijeen te zamelen. Om uh, het toch beter te krijgen voor de kinderen. CWM Zandvoort, terug naar de muziek hier op CWM Zandvoort. En uiteraard, het wordt even... Mijn kleine kleine kleine kleine kleine kleine Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van Tuuk en Berger, featuring Juliette Sikora en Kings of Kigali. Daarachteraan achteraan, plaat van de Michael Jackson, nieuwe plaat, een promootje. Nou ja, de plaat, de Mind is Magic van Michael Jackson is niet nieuw, maar dit is een nieuwe remix. Uh, de Falco, New nieuw remix. Doe met met Michael Jackson, nieuwe plaat. De... Ja, de, de, de soundtrack, hoe ik dat wil noemen, van de nieuwe film van Michael Jackson, This Is It. En uh, boven de tongen beweren dat uh, dat nummer dat, dat, uh, ja, dat niet een nieuw nummer is. Nou, ik wil niet zeggen dat die mensen gelijk hebben, ik wil het niet zeggen. Maar ik kan me herinneren dat ik op een of andere cd van Michael Jackson uit de jaren 80, een of andere verzamelcd'en, dat nummer ook tegen ben gekomen. In ieder geval, door met muziek. Ja, daar kunnen we lang of kort over gaan. We gaan niet iemand die, uh, die er niet meer is, zeggen we... Maar. In ieder geval we gaan doen met muziek van Esmee Denters, een Nederlands talent. En uh, ja, ze werkt tegenwoordig voor Justin Timmerlijk. En ja, die man zorgt ervoor dat ze het goed doet. Ze hebben samen een blaadje gemaakt. Hier is Casanova, je hoort het nu hier op CFM. En natuurlijk op dance de fm Listen, it's 11 o'clock and the last time that we talked. He said he's busy and you called me, but he never called me back. Right and now I feel like something's going wrong. Crazy Every time I bring it up, so I don't You told me there's no one above me And all my friends are telling me different Something seems funny Tell me the other one's gonna be in love Love, love I can still hear voices in my head like I'm trying to tell you, little sister he's running around on your like some casting over love. I can't pass your heart You need to I'm just trying to look out for you. You need to find another, 'cause he's playing a part. Why did my feet? Dit alweer de derde hit van uh, S.B. Denters. Dit keer samen met Justin Timberlake. Het leuke plaatje Casanova. En zo werd het even uitvrije heel anders. This is the party update. The party update. Deze week zoals altijd beginnen met framebusters in een escape in Amsterdam. Met onze eigen zandvoortse Raymundo. Hij doet het samen met... Uh... ...Ramaniacs, Michael Mendoza en MC Dan Stesel... So, ...en in uh, Escape the Lux vanavond Lars Vegas... ...vanavond in Hotel Arena Groove, Ground and Sexy... ...Ground and Sexy, ja... ...dat is uh, The Flexicon, Hitmeister D, Turn ...Dania, ja, MC, Salah Enin en O... ...Rocks to Rich, heel vervelend... ...Graphics, Stereogenics, Jennifer Cook en Rotjoch willen daar gaan draaien uh, vanavond in panama hebben we lovely met lucian forts carita lanina pet is verdi Baggy baggo beach en de mc vanavond is uh, mo mo mc en in de studio van de, de panama hebben we Frankie rizzaro rizzardo en shakespeare hey, hey. En in de WesterUnie vanavond eigenwijs. Met de Flexicon, Afrojack Jazia, When Harry met Sally. Jess is Moore. Guerrilla Speakers. Filthy Jerks. En de MC vanavond is Lady B dat vanavond in de WesterUnie. In de Stalker, dicht in mijn huis. In kromme elleboogsteen. Vanavond Hollands Diep met de.. Uh... Lucian Ford die heeft de druk en in Amsterdam en in Haarlem. In ieder geval Lucian Ford vanavond, Dirty Caps en Matthijs Bliek. En in zaal 2 hebben we Global Misha. En tot zover zo een kort blokje dat betreft party updates. Wat voor leuke feestjes. Zo meteen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurt in een hitlijst. Oftewel de Nightwalk Can. Maar eerst gaan we even door met muziek. En wat voor muziek? Chesto. Ik heb hem al eigenlijk voordat hij officieel voor release werd. Ik kreeg hem opgevuld van, uh, van de management. Het is uh, Kaleidoscope. En zo heet ook het nieuwe album van... Ik vraag nou voor jou uh, ja, de eerste track van het album. Chesto en Kaleidoscope nu hier op de radio. ZFN's Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZFN. Producer, hoe je het ook wil noemen. Maar ik krijg het altijd weer voor elkaar om van een simpel teuntje een deuntje te maken, wat gewoon continu in je hoofd zit. Bob Sinclair, afkomst van het album Born in 69. In sommige landen getipt als zijn nieuwe plaats. We zijn met Steve Edward, The Peace Song, Bob Sinclair, Roddy's Respira. En daarvoor de eerste track van het allernieuwste album van Chesto, Kaleidoscope. En zo werd het even tijd voor. Uh, Iets heel anders. This, this is the Nightwalk 10. The Nightwalk 10, wat is er deze week allemaal gebeurd in de lijst der lijsten? Wat is er nieuw binnengekomen? Wat staat er deze week op 1? We gaan het nu horen. Deze week op 10, 1 plaats gezakt voor Agnes met Release Me. Op nummer 9. 1 plaats gestegen zelfs voor Pitbull. I know you want me, Kala Otje. Voor mij is die plaat wel oud, maar ja, hij komt weer opnieuw binnen. Op nummer 8, David Guetta fusing Kelly Rowland met The One Love Takes Over. Allemaal commerciële platen deze week in de lijst. Op nummer 8 blijven staan David Guetta fusing Kelly Rowland... dus met The One Love Takes Over. Op nummer 7, één plaatsje gezakt voor John Marks... tezamen met René Froger met Slash Hammer. Op nummer 6, één plaatsje gestegen voor Mike Candice... en Jack Holiday met Insomnia. En op nummer 5 deze week... één plaatsje gezakt voor Cascade met I Remember... Deze week op 4, vorige week nog 5, Chucky en LMFAO -M met platte Base Kick in Miami, bitch. En in Amerika hebben ze een hele andere versie. En uh, dat is uh, de gecensureerde ge ge ge ge versie. Met de bass kick in Miami. En uh, dan staat er iets achter van Mies uh, of zoiets. Op nummer 3 deze week blijven staan Cascada met Evacuate the Dance Floor. Op nummer 2 ook blijven staan David Guetta, Futuring. Eco met Sexy Bitch. En deze week op één. Nog steeds op één. Al een paar weken op één. Een party. die al uh, dit een jaar oud is. Het continu opnieuw uitgebracht wordt. Je gaat het nu horen. De nummer 1 is The Night Walk 10, deze week Ina met HOTS. Fly like you doing like you're high, like you, like you doing like you fly, like you doing like a woman. Fly like you doing like you're high, like you, like you doing like you try, like you doing it like a woman. Hunt. Go! This is The Night Walk 10, number 1. In een nieuw jasje, maar volgens mij is er weinig mee gebeurd. Maar hij is wel lekker. Zijn we het de 1 in het rijtwoord, Ken Ina met Hat. En zo komt we het eind aan het eerste gedeelte van de rijtwoord. zometeen vanaf 12 uur. We komen binnen onze eigen Resident DJ Mauzo, uur lang Live op je radio. We zitten even muziek onderweg. American Dream, Theme met My Blue. Uh, Wat meer? Wat hebben we nog meer? Een Petal Nashi met Loving You, de Mike D. Radio Mix als we nog tijd over hebben. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 12 uur. Tot zo meteen. American Dream Team nu met My Baby, if your game is home, give me a call If your love looking strong, I my you At night, I think of you I want to be your lady, baby If your game is home, give you call If you looking strong, I my heart you We'll